De strijders van terreurbeweging Boko Haram hebben in het noordoosten van Nigeria het leger van Tjaad aangevallen. Een legerwoordvoerder zei tegen persbureau Reuters dat de aanval door de militairen is afgeslagen. De Tjaadische militairen zijn in Nigeria als onderdeel van een regionale troepenmacht die vecht tegen Boko Haram. In de Amerikaanse staat North Carolina zijn drie moslimstudenten doodgeschoten. De verdachte is een man van 46, hij is gearresteerd. De drie werden doodgeschoten in een appartementcomplex bij de Universiteit van North Carolina in Chapel Hill. De achtergrond van de schietpartij is onbekend.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 ...van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, echt hartelijk. Goedemiddag. En daar zijn we dan, ja. Het is woensdag, het is uh, 11 februari. Het is een spannende dag vandaag. Waar nou, zoveel al zo lang op gewacht hebben en overpraten, dat gaat vandaag gebeuren. Oh, oh, oh. Overal special ladies' nights en zo. Hè. Dat, dat, dat is, het is geen nul uitverkocht te zijn. Ja, dan heb ik natuurlijk over die ondeugende film, 50 Shades of Grey. Oh! En uh, het is leuk vandaag jongens, want ik heb een... Eh, eh, eh, welkom natuurlijk bij eh, dit programma. Hè, de Ik heb vandaag een mede-presentatrice. Ik zie net een, een, een kruintje boven. <lacht> <Ja>. Hi. Hoi. <lacht> Belinda eh, Gwernsson is mijn gast vandaag en mede-presentatrice, dames en heren. Want, kijk, je, ja, je, je bent dan wel voorzitter van de CFM. Maar dan moet je natuurlijk ook weten wat het is om een radioprogramma te maken. Nee, ja, precies. Dus <lacht> mijn dan vandaag, hè? Ja, ja. Dus uh, Belinda is uh, mede-presentatrice, presentatrice mede -pre -pre ja die. Ja die. Welkom in de studio, gezellig. Uh, Zometeen uh, hebben wij natuurlijk om half 1, half 2 het regio nieuws. We hebben verder ook natuurlijk straks om uh, kwart voor 1... Zo ongeveer de bioscoopagenda. Dan kunt u uh, zien welke films er in Zandvoort draaien. En volgens mij is dat ook die ondeugende film. Ja, Fifty Shades Cray, hè? Ja, komt, ja. Die? komt die ook in Zandvoort? Zal wel? Mag dat wel? Ja, mag, dat mag dat wel? Ja, dat mag wel in dit dorp hoor. Vrijgevochten uh, okay. dorp hier. Vrijgevochten dorp, oh dat mag. Oké, okay, en, uh, en natuurlijk straks om kwart over één hebben wij ook nog het recept van de week. U weet het, onze recepten zijn hier opgericht dat we voor een heel klein budget zijn. En, uh, dus, en dat het ook weinig tijd moet kosten om ze te maken. Dat, uh, Hans Luijs daar al druk mee bezig. Hans, oh, die zit op het kantoor natuurlijk. Die zit, op dat kantoor natuurlijk, hè. Die zit uh, alles voor te bereiden voor vandaag. <middels> misschien, uh, misschien zegt ze ook, doe maar wat, je weet maar nooit. En verder, nou ja, we hebben gewoon lekkere muziek. En uh, het, ik heb vandaag een hele ondeugende 3-in-1. Want de 3-in-1 die we vandaag draaien, die komt uit de film Fifty Shades of Grey. Want er zit, uh, je, je kan van de film verder denken wat je wil, maar ik weet het niet. Ik, ik denk dat het allemaal een beetje overschat wordt. Maar uh, de muziek die erin zit, is best wel goed. Er zitten best hele goede dingen bij. Dus ik heb een 3 uh, in eentje samengesteld vandaag. met muziek uit 50 Shades of Grey. Dus, uh, nou ja. En wat de rest zien we wel. En, eh. Uh, Alleen als je nog verzoekjes hebt, als je denkt van nou dat wil ik graag even gespeeld hebben, dan moet je dat. Dan ga ik me melden bij. Maar je gewoon even melden hè. Ja hoor. Nou, dan maar. Laten we maar even beginnen met iets leuks. Want uit Zweden komen vaak hele goede dingen. Dat er komen goede auto's vandaan en. Ja, man komt er vandaan, geloof ik. Ja, zijn voorhouders. Dus dat is ook nog wel leuk, hoor. <laughs> Oké, okay, maar goed. Uit Zweden komen hele goede dingen. Abba komt er vandaan. Maar ook uh, het volgende damesduootje wat uh, prachtige muziek maakt. Die komen er ook vandaan. Dit is The First Eight Kids. En My Silver Lining. Zweedse duo, dames, en die heet First Aid Kid. En dit is ook Zweedse trouwens, maar dan heel oud. Maar dit is heel oud. She's a sunny girl, a real girl, and no one can declare that she's something that I never needed, never want to care for. She's a sunny girl, a real girl, that's why she's satisfying. She will never ask for anything But you ain't that a girl She's domestic, she is property She's sleeps like a reed She's diverting, she is faithful Ain't that all you need And I'm so like a feather In a world I've just created For a very simple life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 And that is one. She's mine. Ja, was een, een, een, een Zweeds bandje in de jaren zestig. En uh, uh, daar zat een hele beroemde man in, althans die zou later heel erg beroemd worden. En dan heb ik het natuurlijk over Benny Emerson van ABBA. Andersson, dat wil je wel in het Zweden zeggen. Andersson, dat zeggen wij allemaal natuurlijk. We zijn Engels, maar dat hoort niet. Andersson. En uh, die was uh, later natuurlijk van ABBA. En die zat hier al in. Dus dat klaversimboeltje wat je hierachter hoort, dat, uh, dat was hem dus al. Ja, Benny. En die waren in Zweden in de tijd uh, zo 64, 65. Nou, die waren daar net zo populair als de Beatles. Want dat was echt de Zweedse tegenhanger dan in Zweden zelf, zou ik maar zeggen. Goed, ehm... Um, wat wou ik nou vertellen? Oh ja, ik wou zeggen, we zijn natuurlijk... We bestaan 25 jaar, hè? Ja, toch? Ja, ja, ja, ja. Ah, ja. 25 jaar en twee dagen. Dit, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar. Een zee van muziek.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 Van die film, weet je wel. Ja. Had ik dus uh, bedacht: van nou, weet je wat ik doe? Ik stel een leuk ding in eentje samen. Uh, als mijn computer het doet. En die heeft gewoon weer eens geen zin vandaag. Ik weet niet wat hem Heb met dat jij het doen. boek eigenlijk gelezen, Ruud? Nee. Nee? Nee, erg hè. Ga je wel naar de film? Uh, oh, dat weet ik nog niet. Ik denk <lacht> gewoon dat hij mij heel erg tegen gaat vallen. Ja, dat denk ik daar namelijk. Ben, ook. Daar ben ik zo bang voor. Dat hij nee. mij tegenvalt. Dat denk ik ook. Ja. Ik denk dat het ook echt Amerikaans wordt. En dat, uh, dat het feitelijk dat je weer uh, niet ziet. Nee. We hebben allemaal wat willen zien natuurlijk. Nou, dat weet ik nou ook weer niet. Of ik alles wel wil zien. Maar ik denk dat het in vergelijking met het boek dat heel erg gaat tegenvallen. Ja, daar ben ik eigenlijk ook bang voor. Maar zo nieuwsgierig zijn we waarschijnlijk wel vooral. Maar dat we toch wel even gaan kijken. Ja, dat zit er dik in. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel weer een hit gaat worden, die film. Nou, het jingeltje, dat wil niet. Dus we beginnen gewoon maar met de muziek. Maar dit is wel een 3-in-1. A Because your mind, you better stop the things you do. You. I'm never confused. Hey, hey, I'm so used to being here. We live with no life Zo hoorde u uh, in de 3 in 1 uh, drie stukken voorkomend in de film Fifty Shades of Grey. Die dus vandaag officieel in Nederland in première gaat. Maar volgens uh, hoorde nu Annie Lennox met I Put A Spell On You. En uh, daarna The Weekend met Earned It. En daarna nog A Wall Nation with, uh, met het oude Bruce Springsteen nummer um, I'm On Fire. Zo. So, nou, nog één liedje en dan gaan we naar het nieuws. Het regio-nieuws. Dit heet Shots. Legend Dragons. Nu wordt ze in dit programma allemaal. Hè? Rijp en groen, door elkaar heen. Oud en nieuw. En, uh, uit alle decennia van de, van de popmuziek. Hoort ze in dit programma. Gelukkig zijn wij nooit aan een bepaalde periode gebonden. Zoals sommige anderen wel. We hebben wij gelukkig geen last van. Wij mogen lekker alles draaien. Haha. En dat is heerlijk. En vandaar deze nieuwe. FM. Voor Zandvoort en de regio. Ik wou zeggen, vandaar deze nieuwe van uh, de Imagine Dragons. En uh, dat heette Shots. Ja, we hebben een fantastische nieuwslezeres vandaag, dames en heren. Het is echt ongelooflijk. Er <laughs> wordt nu voor de leven gegooid. Wat het eerste waarschijnlijk uh, dat je het nieuws leest, uh, Belinda. Dit is echt de allereerste keer dat ik het nieuws lees. Ja, ja dat klopt. Oké, okay, dames en heren, hier is het regionieuws met Belinda Guransson. Een auto is dinsdagnacht in vlammen opgegaan aan de Duitslandlaan in Haarlem. Rond half vier in de nacht is de brand geblust door de brandweer. De politie onderzoekt de brand en vraagt getuigen zich te melden via 0900 8844. Anoniem melden kan ook via 0800 7000. Uit het Stadsarchief Amsterdam is een pentekening van Breitner gestolen. De tekening, de Dam bij Avond met de Nieuwe Kerk... verdween een week geleden tijdens het opruimen van de Breitner tentoonstelling in Amsterdam... Het Stadsarchief had het kunstwerk in bruikleen van het Tijlersmuseum Museum in Haarlem. De diefstal is vastgelegd door bewakingscamera's. Tijdens de werkzaamheden zag een bezoeker kans de pentekening te stelen. Het Stadsarchief heeft daarop de procedure's rond het opruimen van exposities aangepast. De waarde van het gestolen werk wordt geschat op 4000 euro. De hulpdiensten zijn zondagavond uitgerukt naar Zandvoort. In een woning aan de Keesomstraat was een vrouw net bevallen van een baby. De vrouw knipte daarna echter te snel zelf de navelstreng door. Twee ambulances, een trauma-helikopter en drie politie-eenheden werden vervolgens naar het adres gestuurd om hulp te bieden. Ambulancebroeders hebben de vrouw en de baby eerst de hulp verleend. Al snel bleek dat zowel de moeder als de baby helemaal gezond waren. De gealarmeerde trauma-helikopter kon zonder patiënt vertrekken. Wel zijn moeder en baby per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor controle. Op menig perceel aan het Zandvoortse strand wordt op dit moment weer lustig geklopt en gehamerd exploitanten haasten zich om alles voor elkaar te krijgen... want vanaf zondag 1 februari zijn de eerste gasten weer welkom op het strand van Zandvoort. Zandvoort telt naast vijf jaar rond paviljoens... ruim 30 seizoensgebonden strandpaviljoens... die open mogen zijn van 1 februari tot 1 november. Ieder jaar is weer een heel gepuzzel voor de eigenaren... die hun etablissement als een bouwpakket vanaf de grond af aan opbouwen. En dit waren de berichten... Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Net als voorgaande dagen is het ook vandaag bewolkt... maar later vanmiddag kan het wat opklaren. Het blijft droog en het wordt 7 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er naast wolkenvelden ook opklaringen... en er is kans op mist. De zuidoostenwind draait naar zuid en is niet meer dan zwak... en de temperatuur zakt tot rond het vriespunt. Op de meeste plaatsen gaat het een graadje vriezen. Natte wegdelen kunnen dan ook glad worden en de autoruiten zullen weer bevriezen. Oppassen dus wanneer u morgenochtend vroege pad moet. Morgen zijn er, na een lokaal nevelige en mistige start, perioden met zon... en is het overal droog. De zuid- tot zuidwestelijke wind is zwak, dat hooguitmatigt... en de temperatuur stijgt naar 7 graden. Nou, fantastisch gedaan, Willen, hoor. Ja, dat was mijn vuurdop. Ja, dat was je vuurdop. Hit up the bottle. Hearts will melt like ice. As the lights keep fall, Makes you feel so smart again. As we walk in circles. A blind lead in the blight. No way of hiding. Oh, a heart is all we've got.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 En dat was uh, natuurlijk Dalton van zijn album Seven Layers. ZFM. ZFM. In 2015, al 25 jaar. Een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. En dit is Labyrinth. En dat heet Jealous. Of the rain.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 forgive but I always thought you'd come back tell me all you found was heartbreak and misery Day. Yeah. Cause all I do is cry behind the smile I wish to Plaat van uh, Labyrinth. En dat nummer, dat heet Jealous. En deze meneer wil graag even leren hoe het is om met je te dansen. Oftewel, teach me how to dance with you, causes. En hierna komt zometeen de bioscoopagenda... Hij was geen Amerikaan dit? Zo is een Engelsman. Teach me how to dance with you. Goh, ik ben nog vroeger, vroeger dat ik op school Engelse les had. en we zei do you want to dance? Zei mijn Engelse leerder, dat is niet goed. Het is do you want to dance? Ja, dat moest je zo zeggen vroeger. Ja, dat kan me nog wel herinneren. Ja, dat moest je netjes uitspreken. Do you a want to tomato en tomato, hè? Ja. ja. <laughs> dat is toch altijd een liedje ook? Ja. En hier volgt hij dan, dames en heren... onze eigen Belinda met de Bioscoopagenda. Ja, deze week bij Cinema Circus voor twee Nederlandse premières om te beginnen met Paddington. Paddington is een live-action animatie... gebaseerd op de populaire kinderboeken van Michael Bond... over de beertje Paddington. Vanmiddag om half twee, zaterdag om kwart over twee... zondag om kwart over twee en woensdag de 18 om half twee. Kijkwijzer zes jaar... Dan de 3D-film Spongebob, Sponge op het drogen, vanmiddag om half 4. Aanstaande zaterdag om half één en om kwart over vier. Zondag eveneens om half 1 en om kwart over vier. En volgende week woensdag om half 4. Kijkwijzer 6 jaar. En jawel, ook hier in Zandvoort de nieuwe spraakmakende film Fifty Shades of Grey... gebaseerd op de bestseller van E.L. James. Deze week in première... En dames, helaas, de Ladies' Night van morgenavond is al compleet uitverkocht, maar niet getreurd. Hij draait nog een aantal keren deze week. En wel, aanstaande vrijdag om 7 uur en om half 10. Zaterdag om 7 uur en om half 10. Zondag om 7 uur en om half 10. Maandag 7 uur en om half 10. En dinsdag om 7 uur en om half 10. En de kijkwijzer is 16 jaar. Dan vanavond, zoals elke week, de filmclub Simon van Kolm onder leiding van Thijs Okkersen. En deze week is dat Mr. Turner... en daarin schittert Timothy Spall als William Turner... de beroemde Britse kunstschilder uit de 18e eeuw. En zoals elke week begint filmclub Sima van Kolm... om half acht in Cinema Circus Zandvoort. Zo. Het zal wel stormlopen daar, bij die film, denk ik. Dat is uitverkocht, denk ik, elke keer. Ja, dat denk ik ook. Nou ja, in ieder geval, we zijn benieuwd als u... Als u er naartoe bent geweest naar die film... Eh, dames en heren, en eh, dat kan dus morgenavond al. Hè, of, eh, en, laat het ons dan eens even weten. Want we zijn echt benieuwd hoe u die film vindt. Wat, wat u ervan vindt. Dus eh, als u naar donderdagavond naar die Ladies Night gaat... dan eh, neem, laat ons dan via eh, een berichtje. Ja, of, of zet het even op onze, onze Facebook. Facebookpagina... Eh, Stand voor het luncht. Wat, eh, wat u ervan vindt. Want dat vinden we wel erg leuk. Goed. Uh, Belin, bedankt voor de agenda. Uh, uh, graag gedaan. We gaan er nog een liedje draaien uit Fifty Shades of Grey. Dan is de hit op dit moment uit deze film. Love Me Like You Do van Ellie Goulding.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 Maar Golding, niet Ling, maar een ding. Het is geen Ling, maar een ding. Ellie Golding. En dat is op dit moment de hit uit de film uh, Fifty Shades of Grey. Uh, <coughs> nou, wordt er wel genoeg gepromoot. we zullen dan. He? Volgende film. Volgende film. <laughs> wat, wat is nou jouw favoriete film? Belind? Oei. Ja, nee hoor, ik heb er één, Mamma Mia. Mamma Mia. Ah. Oh, die heb ik al honderd keer gezien. Ja, ja. Maar ik moet eerlijk zeggen... de muziek uit die film is wel goed hoor. Er zitten hele mooie liedjes bij. Waaronder een paar fantastische... zelfs een nummer van Frank Sinatra zit erin. Oh. Dit zijn de Beatles. En oh. Your Bird Can Sing. Ja, verzoek van Belinda, hè? Want die zijn wel gek van die musical natuurlijk. En van Griekenland. En van Griekenland, ja. Ja, ja. Ja, van Griekenland. Nou ja. Misschien eh, moeten we binnenkort weer met drachmus gaan betalen daar, hè? Nou, wie weet. Grek zit, hè? Heet het nou, dat nou? Ja, ja, ja. Grexit, ja. Dat, uh... Het schijnt uh, dat er vandaag de beslissing over moet gaan vallen. Dat er, uh, maar goed, dat horen we vanzelf via het nieuws. <coughs> we zijn. Uh, uh, door de eerste uur alweer heen. Het vliegt als, uh, als... je pret hebt, dan gaat het allemaal zo snel. En daarom gaan wij naar het NOS-nieuws van 1 uh, uur. En dan komen we straks nog een keer gezellig terug met nog een uurtje ZFM luncht. En uh, uh, u ons niet gelooft dat Belinda hier gezellig zit mee te presenteren, dan moet u maar op Facebook kijken. Ik heb even een fotootje erop gezet. Uh, het helemaal goed. Of op de cam, hè? Ja, en op de cam natuurlijk kan het ook. Ja, op de cam kun je ook luisteren. Goed, we gaan naar het nieuws en het weer. En we zien u straks terug aan de andere kant van 1 uur. Tot zo.